olieprijzen en Amerika's oorlogen, terwijl iedereen moet ook in voor hoge benzineprijzen laat de directie van ExxonMobil weten dat de winst dit kwartaal met 60% is toegenomen tot 10 miljard dollar, Royal Dutch Shell heeft herkennen gegeven dat de winst dit kwartaal met 30% is toegenomen, Engels schrijver Anthony Sampson schreef in 1975 de Seven Sisters een boek over de macht en invloed van de zeven grootste oliemaatschappijen in de wereld de zo, Gulf, Texaco, Mobil, Sokal, Shell en BP. Onder de naam De Zeven Zusters beheersten zij de wereldmarkt en schreef regeringen de wet voor. Pas in een recent verleden konden de olieproducerende landen daar iets tegenoverstellen. Het boek De Zeven Sisters laat zien hoe de zeven groot werden, hoe Rockefeller's standaard oïle monopolie werd hoe de zeven tussen de twee oorlogen met geheime overeenkomsten de wereld opdeelden, hoe zij tijdens de oorlogpogingen van de regering hun macht in Tedammen weerstonden en hoe in de naoorlogse jaren de olieproducerende landen in de tegenaanval gingen. De naam Zeven was bedacht door de Italiaan Enrico Matei, wat hij onderhandelde in de jaren zestig van de vorige eeuw met Algerije. Libië en andere nationalistische OPEC-landen die hun olie wilden verkopen zonder de tussenkomst van de zeven zusters. De Organisatie van Oliexporterende Landen, Engels, Organisation of the Petroleum Exporting Countries, OPEC, is een samenwerkingsverband van twaalf landen die netto olie uitvoeren. OPEC vormt in feite een kartel, dat door het veranderen van het aanbod van olie de prijs daarvan kan sturen. OPEC werd op 14 september 1960 opgericht in Baghdad, Irak, op initiatief van Venezuela. De oprichters waren naast Venezuela aan Irak, Saudi-Arabië, Iran en Kuwait. Algerije had een lange geschiedenis van het trotseren van Bekoil en werd geregeerd door president Houari Aribou een groot Arabische socialistische leider. De oorspronkelijke ideeën voor een rechtvaardige nieuwe internationale economische orde kwamen van hem. Hij moedigde producenten in felle toespraken aan in de VN om op, OPEC, gestoelde kartels te maken, als een middel tot emancipatie van de derde wereld. Matthijs stierf in 1962 in een mysterieus vliegtuigongeluk. De Franse agent van de geheime dienst trouwte voor Jolie zei dat de Franse geheime dienst hier in Andilin had. Ook William Mac, heel, de journalist die voor Time Magazine de poging van Matthij om los te breken van Bekoil versloeg, Stier vonden vreemde omstandigheden. Een golf van fusies rond het millennium transformeerde de zeven: Royal Dutch, Shell, British Petroleum, Exxon, Mobil, Chevron, Texaco en Gulf, tot een gemakkelijk hanteerbare groep van vier. Ik heb ze de vier ruiters gebombardeerd: Exxon, Mobil, Chevron, Texaco, BPA Amoco en Royal Dutch, Shell. Aan het einde van 19e eeuw had John D. Rockefeller in de Volksbond een naam, koopman van de verlichting Illumination Merchant, in de tijd dat olie de lampen van de huishoudens brandende hield. Rockefeller zag in dat het de verfijning van ruwe olie tot diverse eindproducten was, dat geld in het laatje bracht en de sleutel was tot de controle over de olieindustrie. In 1895 bezat zijn bedrijf Standard Oil Company 95% van alle olieraffinaderijen in Amerika en was hij bezig zijn vleugels uit te slaan naar landen over zee. Standard Oil werd gesponsord door Kunloop en de Rothschild Bankfamilie. Terwijl Rockefeller de touwtjes in handen had in Amerika, consolideerde de Rothschild de macht over de oliebronnen in de oude wereld. Shell olie kreeg zijn naam van de overvloed aan schelpen die op de stranden van Indonesië lagen, de archipel waar Nederland de baas was in 1892. Marcus Samuel stond aan het hoofd van Shell Oil, dat ruwe olie door het Suezkanaal vervoerde naar de Europese fabrieken. De familie Samuel controleerde de grootste handelsbank in Londen. Heel Samuel, samen met het handelshuis Samuel Montagu, Henry Detering. In 1900 directeur van de Koninklijke Nederlandse Petroleummaatschappij, KNPM, geworden, probeerde de dominante positie van Standard Oil te ondermijnen door afspraken te maken met andere concurrenten. In 1902 startte Shell Penis als benzineinstallatie in Rotterdam aan de Sluisjesdijk aan de Waalhaven in Rotterdam. Dit herding richtte in 1903 met het Zweedse Nobel, Gnitro van de Rothschilds en Shell de Giatik Petroleum Company. APC. Op. In 1907 gingen Koninklijke Olie en Shell Co. een zeer nauwe samenwerking aan, zonder te fuseren. Koninklijke Olie kreeg een belang van 60% in de Koninklijke Shell Groep. Het Britse Shell 40%. De groep beheerde drie maatschappijen: de Bataafse Maatschappij voor exploratie, productie en raffinage. Voor marketing en de anglo saxon Petroleum Company voor opslag en transport, waarbij de rotschilds nog slechts een belang hielden van 33% in Asiatic. De Nederland-Gindische Tankstoombootmaatschappij verzorgde het vervoer in Nederland-Cindië, dat voorbehouden was voor schepen onder Nederlandse vlag. Standard Oil stapte niet direct in de nieuw ontdekte olievelden in Texas, wat kansen gaf voor nieuwe oliemaatschappijen als Gulf Oil en Texas Fell Company. Het latere Texaco, die bedrijven maakten gebruik van tankers om hun olie aan de Amerikaanse oostkust te krijgen in plaats van de pijpleidingen van standaard oil. In 1927 ontdekte Royal Dutch Petroleum olie bij de kust van Brunei, de sultan zou de rijkste man van de wereld worden als gevolg van zijn loyaliteit aan Royal Dutch, het Engelse en de Nederlandse koningshuis, die Royal Dutch controleerden, fuseerden hun bedrijf met Shell, Rothschild Farias Trading Company en Royal Dutch, Shell was geboren, koningin Beatrix en Lord Victor Rothschild zijn de grootste aandeelhouders, in 1872 had baron Julius Dureuther een contract gekregen om 50 jaar olie te kunnen boren in Iran, in 1914 nam Engeland echter de touwtjes in handen van zijn Anglo-Persisch onderneming en gaf het de nieuwe naam Anglo-Iranian, daarna werd de naam British Petroleum, toen BP. De Engelse monarchie, het huis Windsor, heeft een groot deel van de aandelen BPA-Moco in handen, terwijl het koningshuis in Kuwait 9,5% bezit. In de jaren 90 van de vorige eeuw had standaard Oil ongeveer 85% van de markt voor olieproducten in de VS. De magnaat John D. Rockefeller stond aan het hoofd van een olie-imperium dat geen gelijke had in de wereld. Senator John Sherman uit OIO ontwiep daarom een antitrust act die werd aangenomen, wat de wet ook deed. Het leidde niet tot stappen tegen Standard Oil. In hetzelfde jaar werd de eerste petitie tot ontbinding van Standard Oil ingediend in OIO, ook dat had geen resultaat. Rockefeller steunde Sherman bij zijn herverkiezing in 1891. In 1906 veroordeelde de Amerikaanse regering dat Rockefeller Standard Oil trust moest opsplitsen. Al decennia lang was Rockefeller in de VS een publieke figuur, die in de best Amerikaanse traditie werd gehaat en bewonderd vanwege zijn zakelijke activiteiten en zijn rijkdom, langzaam kwamen de zakelijke praktijken van het bedrijf aan het licht, prijsafspraken, anticoncurrerende maatregelen, samenswering met spoorwegmaatschappijen waren al jaren schering en inslag. Na het aantreden van president Theodore Roosevelt in 1901 kwam het antitrustonderzoek op gang. Hij kon deze eerste zaak niet winnen en Standard Oil ging in hoger beroepsvrijheid, maar in 1908 begon hij opnieuw. Veroordeling en opsplitsing van Standard Oil volgde uiteindelijk in 1911. De rechtbank oordeelde dat zeven mannen en een onderneming hadden samengespannen tegen hun medemensen. De opsplitsing van Standard Oil binnen de verschillende staten van Amerika zorgde ervoor dat de veel familie. Die eigenschap behield van 25% van alle nieuwe standaard bedrijven, nog rijker werd dan ze waren. Al snel begonnen de nieuwe bedrijven samen te gaan. Het nieuwe standaard-wheel of New York fuseerde met vacuum en vormde zo ook een nieuw vacuum. Dit werd in 1966 mobiel. standard wheel of Indiana fuseerde in 1985 met standaard-wheel of Nebraska en Wettemoko. In 1972 werd Standard Oil of New Jersey Exxon. In 1984 fuseerde Standard Oil of California met Standard Oil of Kentucky en noemde zich Chevron. Standard Oil of O.I.O. Soio, werd door BP opgekocht. BP had al eerder Atlantic Creekfield, Arco, opgekocht. Dus de familie Rockefeller werd eigenaar van een groot deel van BP. In 1920 domineerde Nexxon. BP en Royal Dutch, Shell en groot deel van de olieindustrie, samen met de Rockefellers, Rothschilds, Samuel, Nobel en Oppenheimer families, de Koningshuizen in Nederland en Groot-Brittannië hadden vele aandelen. Twee andere dochterondernemingen van de Rockefellers, Mobile en Chevron, kwamen niet ver achter de grote drie. De eerste poging tot corruptie werd bekend toen de ontmoeting in 1928 van Sir John Cadman van BP. Henry Deterding van Royal Dutch, Shell, Walter Tegen van Exxon en William Melon van Gulf in Katmanskasteel in Achnacarry, Schotland in openbaarheid kwam. De topfiguren uit de olieindustrie waren in het geheim bij elkaar gekomen in Achnacarry Kasselen in Schotland. Ze spraken af dat Shell, BP en Standard Oilenkartel zouden vormen. Het zogenaamde Assis Agreement, de olievoorraden en oliemarkt werden onderling verdeeld. Ze zouden opslagfaciliteiten delen en de productie van olie beperken om zo de prijs hoog te houden. BECOIL zou in de daaropvolgende jaren nog meer afspraken maken. In 1930 werd het memorandum of understanding voor European markets getekend. In 1932 Leeds of agreement voor distribution en in 1934 draft memorandum of principles. Tussen 1931 en 1933 zouden de vier ruiters Exxon Mobil, Chevron Texaco, BPA Moco en Royal Dutch, Shell de prijs van een vat ruwe olie uit Texas omlaag brengen van 98 dollar per vat naar 10 dollar per vat. Veel mensen raakten hun baan kwijt. Degenen die hun baan behielden moesten akkoord gaan met productiequota's. Quota's die vandaag de dag nog steeds gelden. Het is de schuld van deze quota's. Niet de milieuactivisten, dat Amerika afhankelijk is gemaakt van olie uit het Midden-Oosten. John D. Rockefeller zelf had geen interesse in ruwe olie. Hij investeerde in raffinaderijen en maakte deals met de spoorwegen, om kosten te drukken van vervoer per schepen, die door Morgan werd beheerst. Tegenwoordig is het familiefortuin van de Rockefellers verbonden met afgeleiden van de olieindustrie zoals petrochemie, plastic, bankwereld, luchtvaart en auto's. In de jaren tachtig in de vorige eeuw investeerde David Rockefeller 35 miljard dollar in Singapore, wat een belangrijk centrum van raffinaderijen is geworden. De belangrijkste raffinaderij van Royal Dutch Shell is in Pulau Bukom in Singapore. In 1991, toen de aziatische tijgers zich begonnen ter roeren, introduceerde Exxon Mobil ongelode benzine in Thailand, Maleisië, Hongkong en Singapore. Deze wordt geproduceerd in Singapore, de vier ruiters volgden het spoor van het geld. Ze bezitten de grootste raffinaderijen en alle andere fabrieken van eindproducten. Roald Dutch Shell is de grootste producent van ruwe olie en een van de tien vaten geraffineerde producten komt van hen. 77% van de winst van Shell komt van de petrochemie, de grootste raffinaderij ter wereld is van Shell. Deze staat op Aruba, ook de ruwe olie uit Afrika. Van Nigeria naar Nicola wordt daar verwerkt. Op dit moment investeert Shell in middelen distillate synthesis, MDS, waarbij vloeibaar gas wordt gebruikt. In 1996 zijn MDS-fabrieken in Maleisië, Nigeria en Noorwegen gebouwd. In 1993 zijn Shell, Exxon Mobil en Mitsubishi een nieuw biobrandstofproject gestart in Venezuela en ze breiden een petrochemische fabriek in uit voor 1,1 miljard dollars in Brazilië. In datzelfde jaar ontdekte BPA Morco grote olievelden in Colombia. In 1969 bezat Exxon 67 olie raffinaderijen in 37 landen. Meer dan 60% van de winsten in 1991 kwamen van afgeleide olieproducten. In het eerste kwartaal van dat jaar maakte Exxon 2,4 miljard dollar winst, het hoogste bedrag ooit. Het was geen toeval dat de Persische Golfoorlog van 1990-1991 bezig was. Het was de oorlog in 1990 en 1991 waarbij Irak aanvankelijk Kuwait binnentrok en veroverde, en later door, en door de Verenigde Staten geleide internationale coalitie weer uit het land werd verdreven. Exxon zorgde voor de olie die nodig was. In de jaren 90 kocht Exxon de plastic divisie van Alixinal en ging samenwerken met Dow en Monsanto. In 2000 maakte Exxon mobiel 17 miljard dollar netto winst. Van 2003 tot 2006 gedurende de bezetting van Irak, brak de corporatie geregeld de eigen winstrekoers. De laatste tijd zijn de vier ruiters vier de grootste brandstofproducenten in Amerika. Ze bezitten de pijpleinen en olietankers. Shell heeft 121 tankers, 133.000 employees, bezittingen ter waarde van 105 miljard dollar. Het olieplatform van Shell in de Golf van Mexico is het grootste ter wereld. Exxon Mobil is de grootste producent van smeermiddelen en zijn wetenschappers vonden Buttyrug eruit. Exxon heeft fabrieken in 200 landen en is de enige firma die de harde Beaufort bedient. Waar het 19 eilanden van staal bouwde om te kunnen boeren. Exxon bezit het meerendeel van het land in Jemen, Oman en Tjaat. De Activa bedroegen in 1991 87 miljard dollar. In de jaren 60 van de vorige eeuw fuseerden weer vele oliecorporaties. Exxon kocht Montreux en honolulu -wiel. Chevron fuseerde met standaard oil of Kentucky. Atlantico oil gins op Idrige Field Refining en vormde Arco. Dat ook Sinclair overnam. Marathon Oil kocht Plymouth Rifining. In de jaren 80 kocht Chevron Gulf. Texaco kocht Getty Oil. Mobil kocht Superior Oil. BP kocht Britoil en Soyo. Standard Oil of Ohio. Arco kocht City Services. Us steel kocht Marathon Oil. In 1985 kocht Shell Occidental Petroleums Colombian. In 1988 Tenneco Sactiva en Colombia. In 1990 werd Amoco. Standaard Oilovin, BPA Moco. In 1999 kocht BPA Moco Argo. Hiermee werd BPA Moco voor 72% de bezitter van de pijplijn in Alaska. Exxon kocht in 1991 Texaco, Canada en Mexico's compagnia General de Lubricantes. Conoco werd aangekocht door DuPont. In maart 1997 fuseerden Texaco en Roald Dutch. Shell hun operaties in Amerika. De laatste grote fusies vonden plaats in november 1999. Exxon ging samen met Mobil. Chevron kocht het Fort Rutherford Moranoil en Argentijnse petrolier Argentina San Jorge. In juli 2000 fuseerde de petrochemische industrie van Chevron met Philips en Chevron fuseerde met Texaco. In 2002 fuseerde Philips petroleum met Conoco, Roald Dutch. Shell kocht Quaker kwakerstaat en enterprise in 2005 kocht Chevron Texaco nogal, en de vier ruiters reden door, Draaideurpolitiek politiek in de raden van bestuurleden van de raad van bestuur van ExxonMobil zitten in het bestuur van JP Morgan Chasse, Citigroup, Deutsche Bank, Royal Bank of Canada en Prudentiel, Chevron Texaco heeft mensen die zitten in het bestuur van de Bank of Amerika en JP Morgan Chasse. BPA Moco deeldirecteuren met JP Morgan Chasse, RD, Shell heeft banden met Citigroup, JP Morgan Chasse, en M. Rothschild en Sons en de Bank of Engeland. De voormalige voorzitter van de Citibank Walter Shepley was bestuurslid van ExxonMobil, net zoals Wiene Kalova van de Citigroup en Alan Mara van JP Morgan Chasse. Willard Butcher van Chasse was bestuurslid van Chevron Texaco. Alan Greenspan was bestuurslid bij Trust en ook bij Mobil. de directeur van BPA Moko, Lewis Preston, werd president van de World Bank. William Joonston Keswick, Wiens familie de Jordine Matheson in Hongkong controleert zat ook aan als bestuurslid bij BPA MoCo. Keswick's zoon is een directeur bij HSBC. De Hongkong-connectie is nog duidelijker bij D. Shell. Lord Armstrong of Vilmister was bestuurslid bij D. Shell, N. M. Rothschild en Sons, Rio Tinto en Inscape, eigenaar van Kata Pacific Airlines en insleider van HSBC. Sir Jones Wieren was een directeur van Shell, als ook Sir Peter Rohr, die naast Armstrong in de raad van bestuur zit bij Inschape. Shell-directeur Sir Peter Beksendel zit met Armstrong in het bestuur bij Rio Tinto terwijl Chelsea Robert Clark in het bestuur zit bij de bank of England. Vanaf 1993 was Bankers Trust de grootste aandeelhouder van Exxon. Chemical Bank was nummer 4 in JP. Morgan was de 5 na grootste aandeelhouder. Beiden zijn nu een deel van JP Morgan Chelsea. Trust was ook de grootste aandeelhouder van Mobiel. BP gaf Morgan garantie op als grootste aandeelhouder in 1993. Terwijl Amoco Bankers Trust als een grootste aandeelhouder aanduidde. Bij Chevron was Bankers trust de vijfde aandeelhouder. Texaco had JP Morgan als vierde eigenaar en Bankers trust als nummer negen. Dus, de Deutsche Bank en JP Morgan Chasse, de banken van Warburg en Rockefeller, hebben veel aandelen in ExxonMobil, BPA Amoco en Chevron Texaco. De door de Rothschilds gecontroleerde Bank of America en Wells Fargo hebben controle over de olie in de westkust. Wells Fargo en Mellon Bank waren beiden vanaf 1993 bij de top 10 aandeelhouders van ExxonMobil, Chevron Texaco en BPA Moco. Informatie over Royal Dutch, Shell is moeilijker te verkrijgen. 60% is in handen van Royal Dutch Petroleum of Holland en 40% is in handen van Shell-trading en transporten uit Engeland, R.D. S. heeft slechts 14.000 aandeelhouders en een paar directeuren. Men is het erover eens dat het bedrijf waarschijnlijk voornamelijk in handen is van de families Rothschild, Oppenheimer, Nobel, Samuel en het Britse huis of Windsor en het Hollandse Huis van Oranje. Koningin Beatrix en Lord Victor Rothschild zijn de twee grootste aandeelhouders van de Royal Dutch, Shell, haar moeder, prinses Juliana was ooit de rijkste vrouw ter wereld, zij trouwde met prins Bernard in 1937, die lid geweest was van de jeugdbeweging van Hitler, SS en employé van, nazibedrijf, I. G. Farben. Hij zat in de raden van bestuur van meer dan 300 Europese corporaties en was de oprichter van de Bilderberg-conferenties. Het is goed voor iedereen het spel en de spelers te kennen, door Den Henderson. Den Henderson is de auteur van BKW-Lentij Bankers in de Gulf.